...heeft gesproken over parkeren de afgelopen twee weken. Um, dus ik, ik vraag u nogmaals, uh, misschien is het u ontschoten of is het uh, uit het agenda gehaald of bent u het vergeten? Uh, toch nog even de vraag of u nou wel of niet met ondernemers heeft gesproken over parkeren en wat de afdank daarvan was. Dank u wel. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Nou voorzitter, dank u wel. Ik heb uitgebreid uh, gebruik gemaakt van mijn moment om met de wethouder even van gedachten te wisselen. En ik, uh, u begrijpt dat ik niet tot een ander inzicht gekomen ben als het gaat om de moties. En ik wil nogmaals benadrukken dat het voor mij belangrijk is als we, als we een beleid voeren wat consistent is gericht op de lange termijn. En dat we de uitgangspunten overeind laten staan. En dat betekent dat, dat voor, zowel voor bewoners als voor bezoekers moet het goed gereguleerd worden. En dat mis ik in dit beleid. Dank u wel. Ten slotte, de heer Gerts, Zee. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk uh, weinig toe te voegen. Het enige wat ik nog uh, wel wilde opmerken is dat ik uh, zag dat de heer Kenny Bol eerder wegging van het CDA. Dus dat betekent dat op het moment dat de coalitie uh, deze motie van de meerderheid steunt, dat het een impasse zou kunnen worden. Dank u wel. Dat kan altijd. Um, en er zijn ook procedures voor. Uh, er is nog één concrete vraag aan de wethouder gesteld door D66... Kijk, even naar de wethouder voor zijn. Ja, dank voorzitter. Ik ben even mijn agenda terug aan het scrollen. Uh, wanneer het overleg nou was dat ik met OBZ heb gehad. Uh, het was voor mij namelijk na aanleiding van de vorige raadsvergadering over dat stuk. Dat was uh, 29 maart. Dank u wel. Helder antwoord. Dan hebben wij de beraadsvergadering... Ik zie je de heer Herms nog. Ja, ik was wat benieuwd naar de afdronk. Ik, dat, dat had ik gevraagd. Wat de afdronk was van die. Van die de, afdronk. de afdronk. Ja. Hoe, hoe de wethouder dat heeft ervaren. Nou, voorzitter. Net zoals dat u net met elkaar constateerde. dat het niet aan u is om elkaars optreden te recenseren. Uh, voel ik er heel weinig behoefte aan. om um, het optreden van de ondernemers. in, in dit verband uh, te recenseren met u. Ik vind dat niet, uh, niet gepast. Het was, zoals u zich kunt voorstellen. een stevig gesprek. En dat wordt ongetwijfeld nog een keer vervolgd. Dank u wel. Dan gaan we nu over tot stemming. Wij stemmen eerst over het voorstel als zodanig en daarna over de moties. Het voorstel. Wijzigingsverordening, parkeerverordening 2022 en verordening parkeerbelasting in Zandvoort 2023. Wie is voor dit voorstel? Dat zijn de fracties van de VVD, CDA, minister Bol, dus Partij voor de Vrijheid en OPZ en Jong Zandvoort... Wie zijn tegen? Dat zijn de fracties van Zee, Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks. Daarmee hebben twaalf mensen voor gestemd en vier tegen. En is het voorstel aangenomen? Dan komen wij bij de eerste motie. De motie van Jong Zandvoort. Meer goedkope parkeerplaatsen op particuliere. Stemverklaring. Oh, heeft er nog iemand behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan komen we bij de motie Meer goedkope parkeerplaatsen op particuliere wakenliggende terreinen. Wie is voor deze motie? Ik kijk, dat zijn de fracties van de VVD, CDA, minister Heer Bol. Ik zie de fractie van de OPZ en Jong Zandvoort. Wie is tegen? Dat, ja, dat zijn de fracties van de... Ja, ik dacht al. De fracties van de PVV, z Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks. Daarmee zijn tien uh, uh, leden voor en zes tegen en is... Deze motie aangenomen en kom ik, heeft ook iemand hier behoefte aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. Dan kom ik bij de fractie van Jong Zandvoort en de OPZ meer goedkope parkeerplaatsen passage. Wie is voor deze motie? Dat zijn de fracties van PVV, OPZ en Jong Zandvoort uiteraard. En wie is tegen? Dat zijn de fracties van Zee, eh, Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks de vvd en cda en minister de heer bol dan komen we inderdaad dan staken de stemmen dat had de heer gerrits al goed opgemerkt Dat betekent dat de procedure voorziet in het feit dat wij bij de volgende raadsvergadering opnieuw deze motie in stemming zullen brengen en dan zullen we kijken in complete setting wat dan de uitkomst zal zijn dus deze motie blijft hangen tot de volgende vergadering dan hebben we daarmee de beraadslagingen over dit onderwerp gehad. En dan komen we bij het volgende onderwerp voorstel aanpak strand 2023. Voor de kijkers thuis. De raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met het schrijven van een uitvoeringsplan Schoonstrand 2023-2025 om voor de komende jaren 2023 en 2024 een bedrag van 20.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor de continuering van maatregelen die voorheen betaald werden uit de zwerfafvalvergroening voor 2023 eenmalig een bedrag van 10 beschikbaar te stellen voor het continueren van de inzet van de afvaleidingen. Landen structureel een bedrag van 15.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van aanvullende maatregelen die buiten de reguliere reinigingswerkzaamheden vallen en om dit besluit te verwerken in de voorjaarsnota 2023. Er zijn een tweetal, even kijken er is een amendement ingediend door OPZ en Jong en een amendement door GroenLinks. Ik start als eerste bij de fractie van de OPZ. De heer Bouwerg Wilson. Dank u wel, voorzitter. Um, de aanleiding voor ons uh, amendement is omdat wij van mening zijn dat, hoe mooi het ook is dat we twee afvaleilanden hebben, dat toch wel een beperkt aantal is als je het afzet tegen ons hele strand. Waar we ruim, nou wat is het, 32 uh, strandpaviljoens hebben. Um, Daarnaast stuiten wij wat betreft de, de inhoud van het raadsvoorstel op een, een merkwaardigheid En dat betreft namelijk wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor het uh, strand wat betreft het afvoeren van afval en de kosten daarvan. En um, daar stuiten wij toch op um, wat tegenstrijdige berichten. Kijk je naar uh, de vraagstelling zoals die hebben gedaan met onze technische vragen. Dan die, die vraag luiden welk deel van de kosten voor het komen en opruimen van zwerfhal zijn voor rekening van ondernemers, respectievelijk van de gemeente. Nou, antwoord. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van het gepachte deel van het strand, waaronder het strand voor de paviljoens. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ondernemers. Vervolgens. Um, uh, lezen wij in het raadsvoorstel dat uh, het college voorstelt om de proef of de pilot moet ik zeggen van de twee afvaleilanden uh, die nu op het strand staan. Dat zijn grote afvaleilanden. Om die voor te zetten, arizon van 10.000 euro. En toen dachten wij, nou, dat is een flink bedrag. Waar zit hem dat nu in? En is dat conform de afspraken die wij hebben met de lusten en de lasten van uh, inzake het afval op het strand? Nou, en dan kijk ik naar de beantwoording van onze vragen. En dan kom ik gewoon tot de conclusie dat dat niet in elkaar verlengd ligt. En um, dat betekent dat wij dat dachten, nou misschien kunnen we dan twee vliegen in één klap staan, slaan. Want um, um, in zaken het, uh, uh, uh, de raadsinformatiebrief staat in het vervolg opgemerkt, gedacht wordt aan een alternatief voor de afvaleilanden, Waarbij alleen de strandpagiljoen verantwoordelijk zijn voor de inzameling. De gemeente levert alleen de voorzieningen. Er is dus, en dat heb ik ook gemerkt in de discussie, na aanleiding van het amendement wat we ruim tevoren hebben rondgezonden, er is gewoon wat, uh, wat verschil van inzicht in wat nou tot de verantwoordelijkheden van de ondernemers en van de gemeente behoort. Intussen lijkt het mij, maar dat moet de wethouder maar even uh, beamen of dat zo is, uh, ik ben tot de volgende conclusie gekomen. Uh, tijdens de, de pilot is, uh, zijn we geconfronteerd geworden met uh, COVID en corona. En in die tijd waren standpaviljoens gesloten. Dat betekent dat er waren geen activiteiten geen economische activiteiten. Niettemin waren er wel juist heel veel mensen op strand, met als gevolg afval. Dus heeft de gemeente geredeneerd, zo begrijpen wij. Dan doen wij hetzelfde als we altijd al doen met de onverpachte delen van het strand. Wij zorgen dan voor onze rekening voor het inzamelen en afvoeren van het afval. Nou, intussen hebben wij gelukkig niets meer te maken met die omstandigheid, die heel begrijpelijk aanleiding gaf tot de gedragslijn van het college. En dan denken wij dat we die ruimte van het budget 10.000 kunnen laten vrijvallen, omdat dat namelijk het pakje aan in onze visie is van de, uh, van de ondernemer. Nou kun je daar twee dingen bij bedenken. Zijn er misschien ten aanzien van specifiek die afvaleilanden specifieke afspraken gemaakt die afwijken van de algemene lijn? Dat zou kunnen. Um, en daarnaast zou het kunnen zijn dat het specifiek inzamelen van gescheiden afval wellicht tot een verhoging van kosten leidt. Die, uh, waarvan het niet billig is dat die uitsluitend voor rekening van de ondernemers zouden kunnen komen. ...dat is niet te halen uit de informatie die ik heb gezien. Dat kan aan mij liggen, dat kan ook aan de informatie liggen... ...maar misschien kan de, de wethouder daar zijn licht over laten schijnen. Wij hebben in ieder geval gedacht, het is zaak om dat gescheiden uh, inzamelen van afval... ...om dat een extra boost te geven. Niet alleen op die twee plekken, maar langs het gehele strand. En laten we dat budget, wat in onze visie dus... Uh, vrijvalt doordat die verplichtingen naar ons idee uh, voor rekening van de ondernemer dienen te komen te gebruiken om uh, kleinere afvaleilanden aan te bieden uh, langs het hele strand welke reden hebben we daarvoor um, zoals uit de, de, de pilot is, ge, is gevolgd blijkt namelijk niet op alle strandpaviljoens voldoende grote of afsluitbare uh, afvalpunten te, te staan um, uh, en is het dus zaak om uh, in, aan die constatering iets te doen. En door, uh, dat, uh, uh, door die uitbreiding aan te bieden aan de ondernemers. Op rekening van de gemeente kun je de bedrempel voor het aanschaf van die afvaleilanden die kun je dus verkleinen en kun je profiteren van het schaalvoordeel. Daarnaast kun je goed overleg met de ondernemers het hebben over hoe die eilanden eruit zouden moeten zien en ook met degene die voor het afvoeren van het eh, afval moet zorgen hoe je die zodanig kunt maken dat dat ook een, op een efficiënte manier kan gebeuren. Kortom, dat was voor ons aanleiding tot het eh, indienen van dat amendement wat hij allemaal heeft ontvangen. En dat zal ik even uh, voorlezen. Um, uh, overwegende, dat sinds de zomer van 2019 een pilot loopt van gescheiden afvalinzameling op het strand. Spaanlanden en een strandpavillon afvaleilanden hebben geplaatst. waardoor de strandbezoeker de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan het recyclen van plastic blikken en drankcontainers. PBD, papier, glas en restafval. Doel van de pilot het creëren van meer bewustzijn bij de strandgasten met als resultaat minder zwerf- en restafval en meer bruikbare grondstoffen. Overwegende dat de afvaleilanden enthousiast door strandbewoners en bezoekers zijn ontvangen. Uit het rapport Schone stranden is gebleken dat niet alle strandbewoners prullenbakken op het strand hebben staan, er te weinig staan of dat ze niet groot genoeg zijn. Er wordt aanbevolen om alle open prullenbakken te vervangen door afsluitbare prullenbakken omdat anders hetgeen wat erin zit, nog eens de neiging heeft om door meeuw, meeuw gepikt te worden dan wel door de, wand, door de wind. Een clustering van verschillende afsluitbare prullenbakken in een afvaleiland als meest effectieve middel wordt gezien om een zwerfafval terug te dringen. De gemeente, de strandbafioenhouders, vanuit het duurzaamheidsbelang, graag wil ondersteunen bij het realiseren van een schone strand, zodat we de blauwe vlag kunnen continueren. En dat is een mes dat snijdt ook aan twee kanten, denken wij voor volgens de algemene bepalingen verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van het gepachte deel van het strand en volgens de afvalstof 2020 zowel voor het gehuurde als 25 meter buiten het gehuurde een opruimplucht hebben van zwerfafval. De afvoerkosten van plastic, blik en drankkantons, papier, glas, restafval voor rekening zijn van de standpaviljoenhouders. Dat heb ik dus even toegelicht waarom wij dat denken. De pilot uitwijst dat meer afval eilanden gewend zijn en dat daarom aanbeveling verdient dat de gemeente de standpalfloonhouders in 2023 elk twee kleine afval eilanden aanbiedt die daarna eigendom worden van de standpalfloonhouders. Besluit. Besluitpunt 3 van het raadstuk. Voorstel aanpak strand 2023 te wijzigen in... Iedere strandpaviljoenhouder in 2023 de mogelijkheid te bieden om een verzoek in te dienen voor de levering van twee kleine afvaleilanden en daarvoor in 2023 eenmaal een bedrag van 10.000 euro voor beschikbaar te stellen en zo nodig het college te verzoeken naar aanvullende dekking. Als nieuw besluitpunt toe te voegen de bestaande afvaleilanden bij de Spot en Talassa in overleg met deze strandpaviljoenhouders in eigendom aan hen over te dragen. Dat is wat betreft het amendement en de toelichting daarop. We hebben gaandeweg begrepen dat er wat twijfels zijn ontstaan bij sommige fracties die aanvankelijk steun hadden toegezegd. Juist op die punten die ik voorafgaand aan het amendement heb toegelicht. En ja, ik hoop dat we, dat we daarin een duidelijke richting van de wethouder kunnen vernemen. Er is ook een nieuw amendement ingediend door GroenLinks. Daar staan eh, sympathieke dingen in. Er staan ook overeenkomstige dingen in. Alleen wat, wat daarin aan de orde wordt gesteld gaat wat voorbij aan het probleem wat we hebben. Wie is nou waarvoor verantwoordelijk? En ik denk dat wil je een goede discussie kunnen voeren, dan moet dat wel helder zijn. Intussen is er ook een brief ontvangen eh, van de, vanwege de, de organisatie van de standpachters, die eigenlijk met zoveel woorden zegt: Wij willen terugkomen op de afspraken die er tot nu toe liggen, eh, want wij zien aanleiding om dat te doen. Nou, dat is ook iets waar, je, waar iets mee moet. Kortom, wethouder, graag uw licht over al deze punten. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de volgende partij. Oh, ik zie een, een vraag of een interruptie van de heer Herbsen. Ja, dat is een aanvullende vraag, maar misschien kan ik hem dan al inkoppen. Uh, u heeft dit amendement niet afgestemd met de standpavioenhouders. Als ik u zo begrijp, gezien de brief ook. De heer Baber Hilson. Uh, die vraag heeft u me eerder gesteld en die heb ik ook uh, beantwoord en het antwoord is hetzelfde als ik u wat heb gezegd op het moment dat je iets wilt voorstellen aan iemand dan moet je het eerst overeen zijn dat je het voorstel doet dus moeten we het eerst met elkaar eens worden of, die, uh, of dit voorstel uh, of dat er doorkomt in deze raad uh, ga je iets over iets praten waarvan je nog niet weet of het er wel doorkomt in deze raad dan heeft dat naar ons idee weinig zin maar het lijkt me heel duidelijk dat op het moment dat we dit afspreken met elkaar dat er, zo luidt het ook in het amendement zelf dat je in overleg moet met, uh, met de met er moet een goede wil zijn, van twee kanten, denk ik. Dank u. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van GroenLinks... want ook die hebben een amendement aangekondigd... mede ondertekend door de Partij van de Arbeid en Zandvoort Echt 1. De heer Elgamali. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, inderdaad, de Partij van de Arbeid en Zandvoort Echt 1... Uh, dienen dit amendement ook mede in... Ik zal beginnen bij het besluit. Uh, de overwegingen en de constateringen kunt u lezen op de website van de gemeente, onder andere. Uh, en het scheelt weer enige tijd in deze vergadering. Um, wij wijzigen agenda punt 3 in twee delen. Deel 3a, de pilot afval eilanden uh, te verbreden door extra afvaleilanden toe te voegen... in overleg met de strandpachters, waar nodig hiervoor dekking te zoeken in het duurzaamheidsfonds. En 3b is eigenlijk het punt wat er uh, al in, de, in het raadsbesluit staat... ...en dat is voor de volledigheid voor 2023 eenmalig een bedrag van 10.000 euro beschikbaar te stellen... ...voor de continuering van de inzet van de huidige afvaleilanden. En we voegen er nog een besluitpunt aan toe, namelijk besluit voor de financiële implicaties... ...voor de continuering van deze pilot in beleid mee te nemen en hierover te participeren bij de toeristische visie. Uh, dat zijn de drie beslispunten, of de drie ja, punten die wij graag willen wijzigen, betreffende dit amendement... Uh, en dan om maar met de laatste vraag van de heer bouwberg Wilson te beginnen. Um, wij denken dat we via de participatie... Uh, tot een wat breder gedragen en mogelijk financiële oplossing kunnen komen. Ik zal u die uitleggen. We hebben in de commissievergadering ook al ge, ge, gepleit... voor juist een wat bredere, const, ja, b, bredere uh, betaling van dat afvalprobleem omdat hij nu eigenlijk heel plat gezegd of bij de gemeente valt of bij de strandpachters. Terwijl eigenlijk beide uh, in een aantal gevallen daar helemaal geen invloed op hebben... hoe erg vol het strand met afval komt te liggen. Daar zijn andere partijen voor, ook, ook voor aansprakelijk. Denk bijvoorbeeld aan het uh, boodschappen doen bij een supermarkt... wat je vervolgens op het strand uh, gaat nuttigen... en waarbij je de tas uh, ja, willens en wetens laat liggen op het strand... Uh, en op een mooie zomerse dag hoeven we maar één blik op het strand of bij een vuilnisbak die er dan wel staat te richten. En we zien daar een aantal uh, tassen van retailers onder andere liggen. Uh, wij zien juist een mogelijkheid om bij de toeristische visie onder andere, waar we nu toch al over aan het participeren zijn, uh, ook een vraag richting deze financiën uh, neer te leggen. Omdat wij vinden dat die, uh, dat die druk eigenlijk gemeenschappelijk is. Dus niet alleen voor de gemeente of niet alleen voor de strandpachters. En ik denk dat daar beide amendementen het meest in verschillen. Want eigenlijk streven we uiteindelijk volgens mij allemaal hetzelfde na in deze raad. En wat we nastreven is uiteindelijk denk ik dat er meer mogelijkheden komen om afval in te zamelen. Met als reden dat uiteindelijk ons strand er een stuk uh, schoner bij komt te liggen. Ook in ons amendement hebben we nogmaals ja, uiteengezet waarom wij dat vinden. En een van de meest prangende cijfers vind ik dat 45% van het afval op het strand bestaat uit plastic. Um, en de plastic rolt eigenlijk feitelijk bijna met een beetje, ja, met een beetje pech de zee in. En we weten allemaal gevolgen wat dat zou kunnen hebben. Dus dat het probleem er is, dat denk ik dat we dat allemaal delen. Dat we allemaal dezelfde oplossingsrichting hebben. Namelijk meer uh, afvalinzamelingspunten uh, creëren op het strand. Delen volgens mij ook allemaal. Alleen het verschil zit hem echt in hoe we het aanvliegen richting uh, ja, toch de financiën. Uh, en wij zien dat dus nu tijdelijk in een voortzetting van deze pilot, uh, deze pilot uit te breiden... Ook uit de brief die het college naar ons heeft gestuurd bleek onder andere dat er niet echt precies valt te vertellen om, of ja, door COVID uh, wat, de, wat de resultaten van deze pilot waren. Dus we zien hier een mooie kans om aan de ene kant de pilot nog eens te draaien, maar nu met wat meer mogelijkheden. Uh, en aan de andere kant dus ook de wens van deze raad in te willen om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk meer punten op het strand hebben waar we afval in kunnen, leven, uh, ja, in kunnen leveren. En dan ook nog eens een keertje op de manier zoals er al bij die twee andere afvaleilanden wordt gedaan. We zien daarom ook een moeilijkheid bij het wegvallen van die 10.000 euro. Juist omdat we nog in de pilotfase zitten en we proberen eigenlijk zo dicht mogelijk bij het raadstuk te blijven van deze wethouder. Uh, maar we voegen daar dus de mogelijkheid aan toe om die uitbreiding te doen in die, die afval-eilanden. Um, we hopen gewoon echt dat we er vandaag met z'n allen uitkomen. In die zin dat we ervoor moeten zorgen dat we uiteindelijk volgens mij het probleem oplossen. En het probleem dat maken wij als zandvoorters over het algemeen denk ik niet zo snel zelf. Maar ligt meer bij onze bezoekers. En daarmee bedoel ik te zeggen dat we wel allemaal moeten zorgen voor ons mooie visitekaartje. Dat we daar allemaal voor moeten genieten. Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste als je mij zou vragen. Is om onze bezoekers en misschien ook eventueel af en toe een inwoner echt te stimuleren om nu eens hun afval op te ruimen en niet te laten slingeren in onze openbare ruimte. Want daar maken we elkaar allemaal niet gelukkig mee. Dank u wel. Dank u wel, meneer Elgebali. Ik ga even de andere route langs dan bij het vorige voorstel. Dus ik begin bij de heer Gerrits van Zee. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we kunnen uh, kort zijn over het voorstel. Ik vind het voorstel goed. En wat betreft het amendement dat we mede hebben ingediend... wil ik graag nog toevoegen. Zee uh, staat... In de eerste plaats natuurlijk sowieso over dat wij participatie heel erg belangrijk vinden. Nou, en het feit dat dat dus eigenlijk onvoldoende is gebeurd ook bij dit voorstel in eerste instantie. En dat we dan een brief krijgen, erg laatste moment, van de Vereniging van Strandpachters. Waar ze toch wel duidelijk iets proberen mee te geven. Was voor ons doorslaggevend om uh, nou ja, dit voorstel van uh, GroenLinks ook uh, mede in te dienen. Um, Ander ding wat wij heel belangrijk vinden is een, is een stukje vrijheid. Um, en daar hoort ook, uh, ondernemerschap is daar onderdeel van wat ons betreft. En op het moment dat wij zeggen, hey, wij uh, geven de kosten voor dit afvalbeheer, brengen we in rekening bij de ondernemers, uh, Ja, dan gaat dat toch ten koste van hun, hun business, hun, hun bedrijf, wat zij doen. Um, en ik denk dat daar beter over gesproken moet worden. Daarom denken wij dat uh, ja, dit traject ingaan nog een jaar. En dan ook in dat jaar gewoon even wat beter het gesprek aangaan met elkaar. Even wat beter kijken hoe gaan we die kosten inderdaad anders verdelen. Misschien een stukje aan supermarkten inderdaad die er aan bijdragen. Uh, ja, een enorme winst kan zijn uh, op dit gebied. En verder wat betreft de oplossing. Tuurlijk willen wij een schoner strand. En uh, elke schoner zee. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Koper, Partij van Armed. Ja, mooi. Als je zo'n partijnaam hebt, dan kun je altijd mee eindigen. Schone zee. Voorzitter, in de commissie heeft Partij van de Arbeid het college complimenten gemaakt over de, het voorstel wat er ligt. Geen dikke rapport, maar kort en bondig plan. Daar zijn we van. Met in ieder geval weer die afval-eilanden. Uh, Want wat ons betreft komen er ook meer. Dat blijkt uit uh, ons mede-indienen van uh, het voorstel. Ook op de boulevard zou gescheiden afval uh, mooi zijn. We steunen het voorstel dus om die pilot uit te breiden. Het zwerfafval is in algemeen net een gezamenlijk probleem. Dus moeten er ook uh, een gezamenlijke oplossingen komen. Het is niet alleen het probleem van Spaarland of de pachters. Maar de laatste tijd is het strandgebruik enorm veranderd. Uh, vooral op het middendeel stromen bezoekers met die tassen vol van huis uh, of de supermarkt meeslepen naar het strand. En het daar ook achterlaten. Vaak wel in de buurt van een afvalbak. En dat blijkt ook uit de foto die bij de brief zit van de strandpachters. Ze, ze doen wel hun best dan om dat uh, ergens in te leveren, de meeste. Dus dat pleit ook echt voor het voortzetten van die afval-eilanden. Want dan uh, is dat denk ik ook een aanzet tot een gedragsverandering. Maar eigenlijk is voorkomen van afval nummer één, hè? Want er zijn gelukkig ook al veel bedrijven rondom het strand mee bezig. Geen plastic meer. En uh, boink. Sorry, we hopen dat de supermarkten snel volgen. En vooral dat de producenten hun verantwoordelijkheid gaat nemen. Want dat lossen wij hier in Zandvoort niet op. Dan hebben we in de commissie aandacht gevraagd voor het sigarettenafval. Omdat uh, twee op de drie peuken in de natuur uh, terechtkomt En vaak ook aan allerlei opruimacties ontsnapt. Uh, sigarettenfilters zijn van kunststof. En uh, na 15 jaar zie je ze niet meer terug in de, in de natuur. Maar dan zitten ze wel in de magen van vissen of in de zee. En ook hier is voorkomen de enige oplossing. En dan kom ik eigenlijk even terug wat, wat, wat er stond. Dus, uh, wij weten dat uit onderzoek blijkt dat rokers best een asbakje willen gebruiken... als ze dan toch veel roken, maar dat natuurlijk niet zomaar op zak hebben op strand. In dit plan staat de suggestie om eventueel zo'n draagbaar asbakje te uh, verstrekken. En eigenlijk is dat een hartstikke goed plan. En wat ons betreft zou op grote schaal zo'n aanpak moeten zijn... Uh, in het kader van het motto, geen peuk meer in het zand, maar een peukvrij strand. En wat ons betreft mag er in de toekomst best extra budget naartoe als het plan weer naar ons terugkomt. Maar goed, nu eerst samen met ondernemers, bezoekers en bewoners uh, plan maken. Want zonder draagvlak geen succes. Uh, we hopen dat er voorstellen breed worden opgehaald. Um, de beste ideeën komen vaak van de gebruikers zelf. Is ook ons motto, kijk maar naar zo'n asbakje. En ehm, nogmaals, het is gezamenlijke verantwoordelijkheid. Laten we het ook eh, samen zorgen voor een oplossing. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Ik ga naar de heer Hermsen, D66. Ja, voorzitter, dank u wel. <sleuk> ja, ik. Eh, het, ik vind het altijd eh, bijzonder om te zien dat we toch nog, zeg maar, op basis van een raadstuk wat eigenlijk gewoon goed ontvangen wordt, eh, er toch nog heel veel vragen worden gesteld, technisch. Hè, met betekening van, nou ja, wat betekent dat voor de kosten? Wat moeten we ermee? Uh, het strand zit toch op uh, een of andere manier... bij een aantal partijen best wel in het maag. Nou ja, gewoon over hoe het ingedeeld is. Hoe we met afval omgaan. Uh, wat er speelt. Wel of niet jaar rond. Uh, het, het speelt allemaal mee. En d heeft daar gewoon een hele simpele mening over. Op deze nood maken we er allemaal jaar rond paviljoens van. Maar daar gaat het nu op dit moment niet om. Het gaat om die afvalverwerking. Uh, en dat de pilot heeft gewerkt. Dat is op zichzelf hartstikke fijn. Uh, maar je hebt natuurlijk gewoon te maken. En volgens mij gaf... Uh, uh, Heer Gerrits van Zee dat ook al aan met financieringsissues of problemen. Zeg maar. Een ondernemer wordt aangeslagen voor, uh, nou ja, voor afvalverwerking zeg maar, op een andere wijze. En dat een particulier dat heeft. Um, ik heb ooit eens een keer laten vertellen. Er was iemand die dan uh, nou ja, een aantal schepen bouwt met van dat epoxyplastic. En heeft heel veel verpakkingsmateriaal. En dat wilde hij ook scheiden. En dan komt hij dan vervolgens zeg maar, bij een afvalverwerkingsbedrijf. Van ieder geval bij de remise of zoiets dergelijks. ...en dan word je gewoon aangeslagen als bedrijf. En dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Als je duurzaam wil uh, scheiden... ...dan moet je toch kijken naar een wijze van, van nou ja, uh, mogelijkheden... ...kijken wat er, wat er uh, plausibel is, wat wel, wat niet. Ik merkte ook bij Open op dat ze zeiden... Van, nou ja, ...wij zijn ook wel een beetje benieuwd naar die, naar die financiering daarvan. Wat kunnen we daarmee? Uh, wat ik wel vind is... Uh, ...de overwegingen van het amendement... ...ik heb er nogmaals een keer goed naar gekeken ook... ...dat ik uh, op zichzelf bijzonder vind... ...want ik denk dat elke ondernemer, zeker een strandpachter... ...in ieder geval graag een, een schoon strand heeft. Dat staat ook in het draadstuk. ...maar ik denk dat elke ondernemer die daar uitbaat... Uh, ...niet zit te wachten op afval op zijn, uh, op zijn perceel. Dat lijkt me in ieder geval uh, iets wat we misschien nog in overweging kunnen nemen... ...om dat in ieder geval aan te passen dan wel uh, iets mee te doen... Uh, maar dat is natuurlijk, dat is wel waar het om gaat. Het gaat om uitstraling. En, en ik denk dat iedereen gewoon een schoon strand wil. En de vraag is dan alleen hoe. Hoe wil je dat dan creëren? En hoe, wat doen we dan met die toeristen die ontzettend veel afval met zich meebrengen? Eén uh, ding had inderdaad, uh, dat is in principe dan al gelukt, is het uh, reduceren van de toeristen met betekening tot de parkeertarieven. Want dat gaat dan wel lokken. is een grapje tussendoor. Um, maar op zichzelf, het afval komt natuurlijk gewoon mee. En de vraag is dan zeg maar, waar kun je dan uh, indienen? En op het moment dat het inderdaad gewoon hele drukke dagen zijn. Nou, we hebben een coronaperiode gehad waar het natuurlijk extreem was. Uh, dan wordt het dus op bepaalde wijze of misschien uh, dan uh, al dan niet uh, te laat. Maar dat vind ik ook weer een beetje een uh, subjectief oordeel. Met betekent dat Spaneland die gewoon fantastische diensten levert. Uh, maar dat we dus gewoon een, een tekort hebben aan capaciteit om het afval in te leveren. Nou, daar, moeten we, daar moeten we wat mee doen. En die die stijgen, dat weten we ook allemaal. Het dus zand wordt ook gestegen met 9,3%. De burger betaalt ook daar fijn aan mee. Dat is zoals het is. En ik, hoorde, ik vond de suggestie van de PVV, een soort van nou ja, mindset, een, een hele hoge boete... met betrekking tot het dumpen van afval zou bijvoorbeeld al een eerste stap kunnen zijn. Want in een, nou ja, een aantal landen is de boete gewoon duizend euro op het moment dat je überhaupt wat op straat laat vallen. Nou, dat, dat kan een stukje bewustwording zijn, enerzijds. Anderzijds moet je daar weer capaciteit voor insteken. Dus de vraag is een beetje van wat werkt dan? Nou, en wat vindt D66 dan? Nou, eigenlijk geen heil in beide amendementen. Dat in ieder geval. Uh, de enerzijds overwegingen, anderzijds uh, nou ja, financieringen, noem het maar op allemaal. Want goed, met de anders staat natuurlijk iets wat over duurzaamheidsfonds. Uh, dat was ook niet het idee, in ieder geval van de oprichting daarvan. Uh, dus daar moeten we misschien dan naar kijken. Maar eigenlijk stellen we hiermee voor om uh, die afval eilanden wel gewoon te laten doorgaan. Uh, maar dan wel zo dat het, uh, dat het op kosten van de gemeente is. Zodat daar de afval, het afval gescheiden kan worden. En misschien moeten we dan maar weer denken aan een verhoging van de toeristenbelasting. Maar die is dus al verhoogd. Dus de vraag is een beetje of dat helpt. Uh, en anders maar gewoon gaan vragen bij andere gemeenten. Uh, wiens bezoekers uh, ook bij ons komen. Of zij misschien willen bijdragen in een, uh, een schone strand. Bijvoorbeeld een aanvraag te doen bij de MRA. Om daar uh, subsidie voor, voor los te weken. Dat zou bijvoorbeeld ook een optie kunnen zijn. En op die manier dan die pilot te financieren. Uh, want op zichzelf zeg maar... Hey, ik loop gewoon op het zo'n aantal aantal ideeën die me gewoon naar voren komen. Waar misschien de wethouder nog ook het een en ander over wil zeggen. Maar uh, dat dus. Voor, voor nu. En ik ga ervan uit dat ik een interruptie krijg. Dus. Dank u wel. Ik zag de heer Barbara Wilson voor een interruptie. De heer Barbara Wilson. Gezien. Uh, en, uh, uh, wat ik nieuwsgierig ben, is dit. Hoe denkt D66 over de verdeling van de lust en de last als het gaat om afval? Ik, wij zien dat afval als een, uh, als een, uh, uh, als een zaak die samenhangt met de, met de activiteiten die de ondernemer op het strand pleegt. Nou, je kunt ook redeneren, nee, daarnaast gebeuren nog andere dingen op het strand. Dat kun je niet toeschrijven aan, aan de ondernemer. Volgens het nu vast ligt, is dat wel zo. Maar wat stelt D66 voor? De heer Hermsen. Nou, ik, of het zo vast staat, dus dat, dat is een vraag die je misschien aan de wethouder wilt stellen. Want die vraag had hij sowieso. Um, ja, ik denk dat de brief van de ondernemers daarin wel helder is, in ieder geval. Ik denk dat overal waar zeg maar, iets wordt uh, geconsumeerd... Uh, en hetgene wat zij leveren dan vaak bestek, glas of iets anders is. Dus dat zijn gewoon producten die zij zelf aanleveren. Uh, dat geldt misschien niet voor venters. Die hebben dan misschien een ander soortgelap bij. Maar daar staan ook gewoon prullenbakken bij waar je dat in kan leveren. Maar iemand die dus wat koopt en vervolgens dat in een ander vuilnisbak gooit... ja, wat moet je daar dan mee doen? moet je dan zeggen van nou, dan vind ik dat, dat die vent er dan maar extra moet betalen. Of zeggen gewoon in het algemeen... joh, we zijn een kustplaats, daar moeten we wat mee. Uh, maar ja, we hebben zoveel toeristen uh, jaarlijks. En waarom zou dan iedereen daar aan mee moeten betalen? Dat is een beetje de vraag die je dan kan stellen. Uh, maar ik, dan stel ik hem ook wel even zo neer... dat op het moment dat je dus aanbiedt aan een ondernemer... of een afa eiland neer te zetten... en de ene doet het wel en de andere buurman doet het niet... dat die ene buurman die hem wel heeft vervolgens kaart wordt aangeslagen... Voor, hetgene, voor het afval waar het daar ook misschien wel door de buurman... of door de toeristen van de buurman... Uh, daar worden ingeleverd. Dus het is een beetje... Waar, waar zit dan de redelijkheid in? En wil je het dan opleggen? Nou, als je het oplegt, dan betekent dat gewoon per definitie bedrijfsafval... dus een hoge tarief, dus extra kosten... in een periode die misschien toch al... qua kosten en betaalbaarheid en de discussie... Met alles wat we nu op dit moment zijn, aan het doen zijn in Zandvoort. toch een beetje gaat wringen. Of zeggen van. Nou ja, weet je, we weten het. en we gaan kijken of we op een andere wijze financiering kunnen krijgen. om op die manier dan. Eh, de regio dan maar te benaderen. of in ieder geval de MRA bijvoorbeeld. Want ik ga ervan uit dat daar nogal wat, wat subsidie voor over is. met betekent tot duurzaamheid. Maar goed, dat weet ik niet. Dat weet de budgethouder dan wel de portefeuillehouder op dat moment. Maar zoals we nu in ieder geval staan. Wordt het gewoon een beetje lastig om dat op die, die manier in te zetten. De heer Babberguls. Voorzitter, even voor alle duidelijkheid. Ziet D66 dit als een gedeelde verantwoordelijkheid? Of alleen een verantwoordelijkheid voor een of andere partij? Wat is hun visie daarop? De heer Hermsen. Uh, ja, maar moet ik hier antwoord geven? Ja, ik wil het best doen hoor. Nee, het kost ook best wel veel tijd interrupties. Maar als, dit, als het voor u mag, dan doe ik het. Nou, de, de heer Bouwer Wilson stelt u een vraag naar aanleiding Goed. van uw inbring. Nou, dan, wordt het nee, lang, dan wordt het de langste betal um... nou, Dat hoeft nou weer niet. Nee, ik niet. Nou, ik, ik was net zo lekker op dreef. Nou, nee. ben bezig. Dus nogmaals, ik zeg het ook maar gewoon eventjes. kijk, mijn, mijn tuintje ziet er altijd netjes uit. En ik ga ervan uit dat, uh, dat uw balkon er ook altijd heel netjes uitziet. Uh, er zal een enkeling zijn waar het misschien niet lukt, maar ik ga er vanuit dat een strandpachter, en althans als ik in ieder geval de strandtenten ken waar ik kom, dat die altijd onberispelijk schoon zijn. Nou laat ik daarmee beginnen. Dus ik denk dat zij die taak op zich nemen. Maar het afval wat ze inzamelen is wel bedrijfsafval. Dus dat is op een ander tarief. Dus iedereen die dat... Uh, ...zal dat zich moeten realiseren dat het tegen een ander tarief gaat waarop jij en ik, of uh, u en ik, zeg maar, afval in, uh, in leveren. Dus dat vooropgesteld. Als ik naar het strand ga, maar dat doe ik graag, ga ik met gezin lekker naar het strand, pak een beetje erbij, koop misschien een biertje of niet. Net waar ik zelf, en neem ik er zelf ook altijd vaak wat drinken mee en wat eten mee. En wat doen we met afval, als we het niet kunnen inleveren... Neem nemen we het gewoon weer terug mee naar huis. Maar goed, ik heb de luxe om het lopen te doen. Maar voor een ander, die wil het graag in een prullenbak gooien. En als het even kan, en dat ga ik ook vanuit... dus die jeugd natuurlijk ook gewoon netjes opgevoed. Eh, Probeer het ook het afval te scheiden. als dat niet gaat, dan gooi je het natuurlijk in de disbezijnde bak. Maar ja, als al die bakken vol zitten... en je wilt, moet door of iets anders... dan zie je dus wat er gebeurt, gaan mensen het erna zetten. Omdat de capaciteit gewoon tekort is. En dan moeten we wat mee doen. Ja, moet je daar dan iedereen voor aanslaan? Ja... Enerzijds wel, aan de andere kant... ja, we worden er in principe al voor gefinancierd op dit moment. We worden niet voor niets aangeslagen... als zijn een, een een, noem je dat een dorp met 24.000 inwoners... terwijl we er maar 17.000 hebben. Daar is een reden voor. We hebben er allerlei problematiek... omdat we te maken hebben met toerisme. De vraag is alleen hoe je dat dan moet oplossen. Ja, ik, als ik het had geweten, dan had ik het wel gezegd. Maar ik vind dat nu, zoals nu geschetst wordt... dus door het neer te leggen... en dan vervolgens de kosten neer te leggen bij de ondernemer ook geen optie. Dus de vraag is een beetje van wat kan dan wel en wat is er dan mogelijk? En dan zeg ik dan kom, ga dan op zoek naar een mogelijkheid om het in de MRA-regio op te lossen met elkaar. Uh, want er zal ongetwijfeld ergens een potje zijn om dat, uh, dat ergens vandaan te halen. En dan anders misschien moeten we het gesprek wel met het Rijk aangaan. Dank u wel. Ik zag nog een interruptie op de heer Hermsen van de heer Algabali. Ja, ja, um... Ik wil het betoog van de heer Heijms nog iets oprekken. Um, u zegt net uh, dat u, via de voorzitter, dat u uh, moeilijkheden had met uh, duurzaamheidsfonds. Uh, uh, er zijn wellicht nog andere mogelijke dekkingsmiddelen die wij kunnen aanhalen. Uh, u heeft net een aantal genoemd, uh, via de voorzitter. Um, bent u dan wel, staat u dan wel sympathiek tegenover het idee? Als wij wellicht met elkaar nog even in discussie treden via uw voorzitter... Um, om toch die dekking dan op een andere manier te doen? Ja, nou, Dat vind ik een heel bijzonder goede vraag. Dank u wel, voorzitter. Ik, ik merk dat hij probeert te rekken. Nee, het uh, nee, het is... dat heet filibusteren uh, in Amerika. Filibusteren uh, wat... heet dat. Dat is een bepaalde techniek om heel lang debatten te blijven voeren. om uiteindelijk niet tot een stemming te hoeven komen. Maar dat gaan we niet doen vandaag. Dus graag kort en bondig als het kan. Nou, ik vind, ik vind dat altijd democratisch tot de stemming moeten komen. Dus dat, dat, uh, laten we dat gewoon uh, wel, uh, vooruit hebben. Um, nou, weet ik niet wat ik wilde zeggen. Dat is heel vervelend. Het ging over het duurzaamheidsfonds. Ja, het ging over de, oh ja, ging, over, ja. Over de, de financiering. Ja, ja, helemaal goed. Ja, nee, dat is een... Uh, ja, nou, zoals ik al zei, ik sta zeker open voor alternatieven. Uh, alleen niet, uh, niet de duurzaamheidsfondsen daarin. Dus ik heb er al een aantal geschetst. Dat kan subsidies zijn, het kan het rijk zijn, het kan uh, algemene middelen zijn. Maar in ieder geval een manier om het op die manier te doen, om capaciteit uh, te vergroten. En ik, ja, eigenlijk wil ik ook wel vragen of dan... Stel dat het een drukke dag is, of er gewoon meerdere keren uh, gelegd kan worden op een dag. Voor zover dat al niet gebeurt dan. Maar dat ik zeg, geef het alvast even mee. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar als het kan, en het liefst nog aan het einde van de dag, als het gewoon vol is. Dank u wel. Ik ga naar de PVV. De heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Ja, mijn collega van Tichelen heeft tijdens de commissie een fantastisch betoog gehouden over gedragsverandering door middel van handhaving. Hoge boetes, daar zou onze voor kunnen uitgaan. En voor de rest gaan wij voor het amendement stemmen wat is ingediend door OPZ en Jong en tegen het amendement van GroenLinks. Dank u wel. Dank u wel. VVD. Wie kan ik het woord geven, de heer Drobbel? Ja, dank u wel, voorzitter. Um, wij, nou, ik hebben in ieder geval uh, aandachtig geluisterd naar het uh, betoog. Um, en we hebben allereerst gehoord dat uh, we hier als raad zijnde in ieder geval met z'n allen zouden zijn... voor meer mogelijkheden om afval te scheiden op het strand. Nou, volgens mij is uiteindelijk het doel wat we nastreven een schoon strand... Um, en moeten we vooral op zoek gaan naar de wijze waarop we dat op de meest ja, effectieve en doelmatige wijze uh, kunnen bereiken. En dat doe je ons inziens uh, met elkaar. Uh, dus wij ja, zien er eigenlijk weinig voor om, uh, om de schuld of de zorg daarvoor uh, bij één uh, partij uh, te leggen. Uh, we zien namelijk ook dat de ja, ondernemers ook al druk bezig zijn geweest met een uh, plasticvrij uh, terras... Wat alleen maar te gunste komt natuurlijk voor een, voor een schoon strand. En we zien daarom ook graag dat in ieder geval deze ja, gezamenlijke opgave... ook gezamenlijk uh, wordt aangepakt. Um, en we, we hebben ook geluiden gehoord dat ze in Scheveningen ook bezig zijn... met een bepaalde methode om een uh, ja, schoon strand te realiseren. Die hebben natuurlijk ook uh, te maken met dezelfde ja, problematiek. Dus ik vroeg me af of de wethouder ook uh, daarvan op de hoogte is. En of we wellicht uh, daar goede lessons learned zijn. Uh, ...van kunnen toepassen. Um, daar wil ik het graag in onze bijdrage uh, bij laten. Dank u wel. Dank u wel. CDA, wie kan ik het woord geven? De heer Enstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik kom ook gelijk uh, op het OPZ-abonnement uh, Afval Eilandjes op het strand. Uh, schoon strand is erg uh, belangrijk voor Zandvoort. En uit de pijlen blijkt dan ook uh, dat de Afval Eilandjes werken. Uh, dus op dat succes willen we graag uh, voortborduren... Uh, maar uh, daarom zijn we ook kritisch uh, op dit amendement. Uh, het doel van de pilot is een schoon strand met afvalscheiding. En dat is wat ons betreft een maatschappelijk probleem. Uh, want de vervuilers zijn niet alleen de gasten van de strandpaviljoens. Het afval komt net zo goed van gasten van het vrije strand of van uh, nou, bezoekers van de supermarkt bijvoorbeeld. Uh, en de insteek van dit amendement... Uh, uh, ...lijkt erop dat, uh, uh, dat de strandpachter iedereen zijn afval uh, moet opruimen. Ja, en zo werkt het uh, wat ons betreft uh, niet. Uh, uh, uh, uh, we hebben het idee dat het zo een beetje wordt afgedwongen. De, een beetje een eenzijdige uh, uh, manier van handelen. Uh, de heer Bouwberg-Wilsum, interruptie. Voorzitter, dit lijkt me goed moment om uh, even te inomperen. Is het... Um... Het CDA bekend dat de reden waarom wij dat zo voorstellen ligt in de regelgeving zoals die nu is, tussen gemeenten en ondernemers is afgesproken. Uh, kunt u dat toelichten? De heer Bouwer-Hulson. Uh, ik, uh, ik heb in mijn betoog... Uh, gewezen naar de reden waarom wij ons amendement hebben ingediend en we hebben onder andere gezegd welk deel en gevraagd welk deel van de kosten voor het voorkomen en opruimen van het zwerfafval zijn voor rekening van ondernemers ondernemers voor rekening van de gemeente ja. technische vragen van onze kant antwoord de ondernemers zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van het gepachte deel van het strand waaronder het strand voor de paviljoens de kosten hiervan zijn voor rekening van de ondernemers daar is geen woord Spaans bij naar ons idee Dank u wel, voorzitter. Meneer uh, Nee, klopt, dat is ons helder. Maar wat dat betreft blijft mijn uh, verhaal gewoon staan. Uh, en uh, nee, in de verordening die u aanhaalt, uh, of in het amendement, sorry, daar haalt u ook een verordening aan. Uh, maar die biedt er volgens ons ook geen basis voor. Hè? In artikel 16 uh, gaat het over, hebben we besproken. En dan wordt er gesproken over het straatbeeld. Uh, uh, maar dat is voor... Alle ondernemers, wat ons betreft, en niet, niet alleen voor de strandpachters. Uh, dus wat dat betreft ja, vraag ik me ook af of het technisch helemaal klopt: uh, het amendement. En ons voorstel zou dan ook zijn om in overleg te gaan met de ondernemers, maar dus ook de winkeliers en, uh, en dus ook de winkeliers, en gezamenlijk te kijken hoe de afvalbeheersing efficiënter en eerlijker uh, verdeeld kan worden. Uh, en uh, twee, korte vragen. We horen graag hoe de wethouder in dit amendement uh, staat en of het uh, haalbaar is uh, voor dit seizoen in te voeren. En ik maak me even af, want ik heb nog één uh, zin. Uh, wij hebben ook kennis genomen van het amendement van uh, GroenLinks. Uh, en ja, hier kunnen we ons meer in vinden en die dienen we dan ook graag mee in. Interruptie van de heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik hoor... Ik hoorde uh, zeggen door de heer Enstra dat ook gesproken moet worden met de retailers. Dan ga ik vanuit dat hij bedoelt waar het afval vandaan komt. Uh, bijvoorbeeld de tassen van uh, Albert Heijn of Dirk van den Broek. Moeten die dat dan gaan betalen, die afvalstoffen afvoer? De heer Enstra. Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Nee, het gaat ons meer erom dat het niet van bovenaf wordt opgelegd door ons uh, als gemeente aan ondernemers. Maar dat we het samen met hen uh, uh, tot een oplossing komen en een betere verdeling... Van de kosten. Meneer de Ding. Maar hoe ziet die oplossing er dan uit, volgens u, meneer Ernstra? Nou, dat, is, uh, dat moet blijken uit het overleg. Dat ga ik dus niet uh, hier. Vanaf hier gaan wij dat niet bepalen. Dat was uw inbreng, meneer Ernstra. Dank u wel. Dan ga ik tenslotte voor de termijn van de raad naar Jong Zandvoort. Wie kan ik het woord geven, mevrouw Geursen. Dank u, voorzitter. Uh, in de commissie hebben we een aantal punten al aangehaald. Uh, wat ons betreft is het uh, belangrijk dat er voldoende afvalbakken zijn, voldoende groot en dat ze ook uh, gesloten uh, zijn om al het wat tegen te gaan. Uh, en we hebben het uh, amendement uh, mede-ingediend, dus dat lijkt me duidelijk. Uh, we staan niet uh, slecht tegenover uh, het amendement van uh, GroenLinks en de mede-indieners daarvan, maar we zien op dit moment meer huil in uh, Amendement zoals ingediend door OPZ en ons. Dankjewel. Dank u wel, mevrouw Geursen. dan ga ik voor de eerste termijn van het college naar de heer Hendricks, de ja, Dank voorzitter. Uh, ja, de vraag waar ik maar mee begin is hoe is het nu uh, formeel uh, geregeld? En eigenlijk heeft uh, de heer Bauberg Wilson uh, die ook voor mij de vraag stelde, maar me ook al meteen uh, beantwoord. Uh, het pachtcontact met ondernemers stelt heel duidelijk dat uh, de ondernemers verantwoordelijk zijn. ...voor het schoonhouden van het stuk strand dat zij gebracht hebben. En de afvalstoffenverordening stelt vrij duidelijk, eh, en het werd terecht ook genuanceerd... ...dat elke ondernemer verantwoordelijk is voor het schoonhouden van het stukje rondom zijn onderneming. Dat geldt dus ook voor de ondernemers eh, op het strand. Dat is even de basis hoe het formeel gericht is. En wij als gemeente staan aan de lat voor het schoonhouden van het eh, vrije strand eh, daartussenin. Wat is nou de achtergrond van deze pilot, de afval, de afval eilandjes die we afgelopen twee jaar hebben gedaan? Daar hebben we iets afgeweken van die algemene regel. Daar hebben we namelijk nou als voorwaarden mee, een aantal voorwaarden bij gelegd, waarvan er één is dat de gemeente de, de gescheiden stromen, zeg maar, ophaalt. Dus de ondernemer staat aan de lat voor de restafvalstroom die uit die afval eilandjes komt, en de gemeente voert de andere twee af. Een van de redenen was, zoals de heer bouwberg dat uh, terecht aanhaalde, uh, de, de coronapandemie. Dat is ook de reden dat we daar geld aan hebben uitgegeven. Er ontstond namelijk uh, veel afval op het strand. Terecht geeft hij aan, uh, die reden is er niet meer. Een andere reden dat de gemeente die verantwoordelijkheid uh, bij zichzelf heeft neergelegd in deze pilot... was uh, gewoon om, simpelweg om die pilot wat aantrekkelijker te maken voor de ondernemers die uh, mee zouden doen. En een andere reden is dat de verantwoordelijkheid voor het strand en het schoonhouden daarvan ook... Uh, naar zijn aard um, een gedeelde verantwoordelijkheid is. Want op zo'n afvaleilandje wat dan wordt neergezet op uh, bij de paviljoens, die trekken de aandacht. daar staat een, een bord boven, met, hier kun je afval inleveren. Dus het is logisch om te verwachten dat iemand die op het vrije stuk strand um, um, verblijft naar dat afvaleilandje zou lopen om zijn afval in te gooien. En dat is dan net het stuk waar eigenlijk de gemeente voor verantwoordelijk was. Dus die ...de um, combinatie heeft ervoor gezorgd dat de gemeente heeft gezegd van nou die verantwoordelijkheid uh, nemen wij op ons. Het college vindt wel, en u geeft uh, vanavond daar een, een mooie aanzet uh, voor... ...dat je daar best een principiële discussie over kunt voeren. Want is het nou tot in lengte vandaag de bedoeling dat, dat de gemeente verantwoordelijk is... ...voor de inzameling van glas en plastic op gepachte stukken strand? Um, ik kan me heel goed voorstellen dat u ten principale zegt van nou nee, die verantwoordelijkheid ligt niet... ...bij de gemeente, want uh, dat is gewoon een taak die conform huurovereenkomst bij de ondernemers zelf ligt. Deze discussie uh, wil het college graag voeren bij het uitvoeringsplan... ...dat uh, geschreven zou worden uh, als op, op grond van dit raadsstuk. Uh, dus het instek van het college was om de pilot zoals die nu is voor te zetten... ...voor de voorwaarden zoals die nu de afgelopen twee jaar in gebruik is... En dan in gesprek met ondernemers en andere stakeholders te kijken in het uitvoeringsplan hoe je dat structureel uh, wilt borgen. Uh, nou, in het raadstuk wordt daar ook al een voorzet op geno uh, genomen, volgens mij, dat de richting waaraan wij denken is dat de gemeente meedenkt aan, aan de plaatsing van afval uh, eilandjes of bakken. En dat de ondernemer verantwoordelijk is voor het leger daarvan. Of dat je die verantwoordelijkheid uh, ergens gezamenlijk neerlegt en gezamenlijk ook de, de kosten daarvoor draagt voor het hele stand. Dat is nou juist de discussie die wij in het uitvoeringsplan wilden voeren. En die, dat uitvoeringsplan is ook iets breder dan alleen afval eilandjes. Um, dat gaat bijvoorbeeld ook over de APV, uh, over handhaving ervan. Dus dat heeft als antwoord op de vragen van D66 en PVV. Um, ook omdat het voor... Uh, en het is dus breder in, in scope, dat uitvoeringsplan. Maar het is ook breder in, um, in verantwoordelijkheid. Want die verantwoordelijkheid is breder dan alleen... Sorry. Ik zie een interruptie van de heer Dommel, VVD. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, wij hoorden de portefeuillehouder net de optie uh, voorleggen om ja, dat gemeenschappelijke probleem ook gemeenschappelijk te benaderen. En die verantwoordelijkheid wellicht bij een derde partij uh, te leggen die dan verantwoordelijk is voor de inzameling, voor de afval van het hele strand. En dat iedereen, uh, ja, dat moet natuurlijk nog nader bepaald worden, een bijdrage erin levert. In hoeverre wordt die optie ook echt daadwerkelijk meegenomen? Want dat klinkt bij ons in, op zich in de oren als een uh, hele doelmatige en uh, kosteneffectieve oplossing. De wethouder. Nou, dat is uh, uh, een optie die we ook meenemen. Uh, maar juist is het doel van het uitvoeringsplan ook samen met de vereniging van uh, standpachters te kijken wat nou een uh, logische manier is om die gedeelde verantwoordelijkheid neer te zetten. Maar dit is een van de opties waaraan wij denken. Ik noem hem tenslotte niet, uh, niet voor niet. Ik zag ook een interruptie van de heer Bouwer-Wilson. Ja, uh, even terug... Kort, een kort stukje terug in zijn aanzien. De, de lijn die het college ziet voor de toekomst. Gedacht wordt aan een alternatief voor de afval eilanden. waarbij de standpavillons verantwoordelijk zijn voor de inzameling. en de gemeente levert alleen de voorzieningen. Het leek net alsof de wethouder verder ging. Is het inderdaad zo? Afvalkosten, ondernemer, gemeente, voorzieningen. Is dat de lijn of gaat dat nog verder? De wethouder. Nee, het is echt zoals het in het stuk staat. Dus gedacht wordt aan een variant waarbij, nou, zoals de heer Bouwer-Rulfs dat net voorlas. Um, de vraag is de heen, hoe leg je die verantwoordelijkheid vervolgens uh, neer? En daarvan zou ook de optie, was waar de heer Drommel net wat enthousiast op reageerde. Um, dat je één aanbieder doet die je naar Rato uh, betaalt, zou ook een optie zijn om die gedeelde verantwoordelijkheid uh, waar te maken. Want het is... Een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij zijn zelf als gemeente verantwoordelijk voor de stukken vrij strand. De ondernemers zijn verantwoordelijk voor het stuk gepachte strand. In de praktijk loopt dat ook uh, uh, in elkaar over. Dus dat is een gedeelde verantwoordelijkheid die ook gedeeltelijk uh, gezamenlijk waar moet maken. Um, even kijken hoor. Maar nogmaals, nou, ik denk dat we als college in het raadstuk hebben aangegeven dat we principieel wel heel erg meedenken de, dezelfde lijn uh, zien als hoe. Um, die in het amendement van OPZ en Jong wordt uh, ingezet, maar dat we eigenlijk het plan hadden om de overbrugging te doen tegen de huidige voorwaarden, om in het uitvoeringsplan uh, het op een wat principiële manier en ook samen met de ondernemers uh, te regelen. Um, in het amendement van uh, OPZ zie ik eigenlijk twee elementen. Dus eerst het, wie betaalt het afvoeren, nou, die heb ik net uh, toegelicht, en ook uh, de uitbreiding van het aantal uh, bakken. Uh, en dat is eigenlijk ook het amendement van, van GroenLinks en anderen wat ik ingewikkeld vind um, is dat ook deze discussie uh, naar mijn idee eigenlijk thuis hoort in het uitvoeringsplan dus je wilt een structurele oplossing ook op een structurele manier uh, borgen ook in gesprek met die ondernemers zelf wat ik ingewikkeld vind is dat we als we deze amendementen volgen op dit punt zonder nadere voorwaarden uh, afvalbakken aan uh, commerciële partijen ter beschikking stellen um, en dat kan ook zomaar de discussie oproepen waarom we dat niet doen bij ...een uh, kroeg in de Haltenstraat. Of bij een, een winkel in de Kerkstraat. Want waarom zouden we voor één groep ondernemers... ...die afvalbakken uh, ter beschikking stellen... ...en bij de andere groep ondernemers niet? Um, dat maakt dat, naar, naar mening van het college... ...dat je daar iets ja, structureler na moet denken... Van, dat wilden we eigenlijk bij dat uitvoeringsplan... Uh, Interruptie beschikken. van mevrouw Koper. Ja, een vraag aan de wethouder. Uh, is de wethouder het met me eens dat, uh, dat het hier gaat om gescheiden afval... En dat het ook vooral gaat om de vrije ruimte daarbij. Dus niet alleen uh, bij de ondernemers in de Haltestraat. Die hebben ook hun eigen verzorging. En daar hangen afvalbakken en zijn gescheiden uh, afvalpunten voor de, voor de bezoekers aanwezig. Dus daar geldt ook voor dat het voor de bezoekers anders geregeld is. Dus ik zou het eerder om willen draaien. Is, het, uh, is de wethouder het niet met me eens dat als je dat analoog doet aan wat er in het dorp gebeurt. Dat je juist dat anders moet regelen. Dus dat je die verantwoordelijkheid bij de gemeente houdt voor het algemene gedeelte. De wethouder. Ja, maar het gaat hier juist niet om uh, afvaleilandjes die geplaatst worden in de vrije delen strand waar wij als gemeente uh, puur verantwoordelijk voor zijn. Het gaat hier om het ter beschikking stellen aan ondernemers van uh, afvalbakken op de stukken strand die zij uh, gepacht hebben. Ja, dus die, die kanttekening heb ik bij, bij beide uh, amendementen. Um, dan de concrete vraag uh, van de partij van de arbeid over de aspakjes die, die uh, staan inderdaad uh, in de planning dat maakt deel uit van die van die 15.000 euro aan aanvullende maatregelen en dit is inderdaad een uh, daarvan um, de suggestie van d66 om de om uh, uh, um ook um, de rekening voor een deel neer te leggen bij de mra of bij het rijk of bij andere overheden die vind ik um, weinig kansrijk um, Tenzij een concrete subsidieregeling zou staan waarbij wij aan kunnen sluiten, dan zullen we daar naar kijken. Maar ik zie een weinig kansen, want ik zie ook niet dat het Rijk of de MRA bij de Zaanse Schans de afvalproblemen gaat oplossen. Ik denk dat de lijn zal in de algemene zin zijn dat je als gemeente zelf verantwoordelijk bent voor het schoonhouden van het grondgebied. Maar dat is mijn verwachting. Een praktische vraag is meerdere keren leeg op een drukke dag. Dat klinkt natuurlijk heel logisch. Zeker als je het aan het eind van de dag doet. Spanagan krijgt ook het signaal als de afvalbak bijna vol is. Dat is mooi van de nieuwe bakken. Zodat ze een extra rondje kunnen rijden. Op een drukke zomerse dag is het natuurlijk wel lastig om met de vuilniswagen rond te rijden. Want dan is het over het algemeen te druk op straat. Dus dan loop je altijd een beetje achter de feiten aan. Maar het, het probleem van het legen van die bakken heeft zeker de aandacht. Het CDA stelde de praktische vraag. Is het amendement, en ik pak hem even iets breder. Zijn de amendementen haalbaar voor dit seizoen? Um, dat zal bij allebei bij het plaatsen van die bakken lastig zijn. Uh, wat we kunnen doen als een van deze amendementen wordt aangenomen, is dat wij met de uh, strandpachters in gesprek zouden gaan of er behoefte bestaat aan extra kleine afvaleilandjes. Uh, daarna kunnen we uh, een offerte uitvragen om dat ook uh, te realiseren uh, en kunnen die zo snel mogelijk plaatsen. Maar of dat echt voor het seizoen uh, haalbaar is. Kijk, je zou... Als ik nu afgelopen weekend door, door liep dan zou ik denken van het seizoen is eigenlijk al begonnen. Um, dus echt voor het seizoen is misschien lastig, maar we gaan dat als, als een van die amendementen wordt aangenomen, uh, gewoon zo snel mogelijk uh, doen. Interruptie van de heer Elgebali. Ja, wordt een korte vraag aan de wethouder via u. Uh, het amendement voorziet eigenlijk in een uh, verbreding uh, van het amendement van voorziet, ja. voorziet in een verbreding van de huidige pilot. Um, en niet zozeer in uh, de traject erna. Wij vragen u alleen daarin om in overleg te treden met de ondernemers. En volgens mij hoor ik u eigenlijk eenzelfde strekking ook uh, zeggen. Met, met uw eigen woorden dan. Um, dus ik ben benieuwd of, of de wethouder dan overdeelt dat. We eigenlijk niet zozeer iets nieuws van de wethouder vraagt, maar eigenlijk dat wij zijn beleid iets willen verbreden. En of, daar, of hij daar dan wel de mogelijkheden in ziet, de wethouder. Nou ja. Um... Zoals ik uw amendement las, um, ging het over het in eigendom overdragen van die bak ook. Ik weet niet zeker of ik dat helemaal goed heb, maar misschien heb ik dat verkeerd. Dus dat ik het moet zien als het verbreden van de pilot. Um, dan zouden we dat denk ik doen door aan die. Uh, um, um, nou sorry, Op de route die ik net zei, dus dan zouden we in gesprek gaan uh, in hoeverre daar behoefte aan is en op wat voor manier. Um, dan kom ik wel met een forse budgetaanvraag, denk ik, naar u toe. Um, waarbij ik me afvraag, um, maar die discussie voerde net ook voor mij met de heer Hermsen... of het duurzaamheidsfonds wel echt precies hiervoor bedoeld is en uh, nog genoeg ruimte heeft. Um, ik kan me voorstellen dat er dan een iets vrijere dekking uh, aangeeft. Um, maar dan breid je een pilot uit. En dat, dat is wel een algemene zin uh, waar je iets genuanceerder uh, zou willen kijken. Waarvan we eigenlijk hebben gezegd dat we de effectiviteit lastig... Te borgen vinden omdat we gewoon een aantal uitzonderlijke jaren hebben gehad met die coronacrisis um, we hebben de effectiviteit ook niet echt één op één kunnen aantonen u ziet ook in de evaluatie dat die effecti effectiviteit vooral had in de zichtbaarheid en in niet in alle stromen die gescheiden werden aangeboden ook uh, echt zinnig zijn ik vind dat er niet direct voor pleit om die pilot heel veel breder uit uh, te stellen tegelijkertijd zie ik dat u als raad uh, in twee amendementen van verschillende partijen wel die richting in denkt dus uh, nou, hoor mijn kanttekeningen. Uh, als een van die amendementen wordt aangenomen... dan uh, zullen we dat gesprek met de prachters uh, aangaan. Um, en dan zullen we ook met een dekkingsvoorstel naar u toe komen. Ja, Meneer Ja, want we hebben ook bewust naar uw raadstuk gekeken. En in uw raadstuk zegt u over de afvaleilanden bij punt 4.3... dat de af afval zichtbaar en meetbaar resultaat op hebben geleverd. En hebben bijgedragen aan um, ja, het terugdenken van de hoeveelheid restafval... voor de mogelijkheden of, ja, op het strand... Dus vandaar ook de, de, de vraag. En um, ik, ik zou nogmaals willen verduidelijken. Wat ons betreft kunnen we inderdaad kijken naar die dekkingsvoorstellen. Dat heb ik ook net aan meneer Hermsen uh, laten weten in mijn interruptie op de heer Hermsen. Het gaat ons echt zozeer om die verbreding. We willen eigenlijk uw beleid behouden. Uh, maar omdat we hebben gezien dat COVID een lastige situatie heeft opgeleverd. Uh, denken we juist ook om de wens van de commissie uh, en de raad uh, gehoord te hebben. Uh, juist die pijler te verbreden. En ook staat er specifiek in dat u in overleg treedt met de standpachters. Dus wij willen eigenlijk met zoveel woorden ook verduidelijken... dat we eigenlijk op uw lijn zitten wat dat betreft. Dank u wel, de wethouder. Ja, dank. Maar u zit dan niet helemaal op dezelfde lijn. Uh, het voorstel van het college was om de pilot zoals die nu is... op deze twee plekken voor te zetten en dan te kijken naar een structurele borging. Ik snap dat we nu positieve dingen zien van die pilot... Wat, uh, waardoor u zegt, van nou, laten we dat maar over het hele strand uh, trekken. Het college is er juist voorstander van om de pilot te evalueren samen met de ondernemers... en dan te kijken naar een structurele borging. Dat is de reden... Van het collegevoorstel zoals we dat hebben gedaan. Um, want hij, hij ligt gewoon. Het schoonhouden van het stand is meer dan alleen afvaleilandjes en die verantwoordelijkheid ligt ook breder. En dat is de reden dat we die eigenlijk ook iets breder aan willen pakken dan alleen één ding eruit lichten en, en dat um, breder of, dat toepassen. Zag ik ook een interruptie van de heer Bouwer-Wilson? Ja. Ja, even te verduidelijking en ook de onderscheiding van de, bij het abonnementen. Ons abonnement ziet niet op het uitbreiden van de pilot, maar op het gevolg geven aan de bevindingen van het onderzoek. En dat is toch wel net iets anders, denk ik. Dank u wel. Dank u wel. De wethouder tenslotte. Ik was volgens mij klaar, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik naar de de heer Bouwer-Hulsson. Ja, voorzitter, het lijkt me goed gegeven de gewisselde argumenten om te vragen om een schorsing even met degene die het amendement mede wilde indienen om te zien wat de bevindingen zijn. Hoe lang heeft u nodig? Tien minuten. Ik schors voor tien minuten.